start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Volwassen kinderen hoeven niet meer snel het huis uit als hun ouders overlijden. Nu is het zo dat ze binnen twee maanden op straat kunnen worden gezet, omdat ze het huurcontract niet automatisch over kunnen nemen. Demissionair minister Ollongren heeft geregeld dat dat nu anders is, zegt ze bij RTL Nieuws. Je bent volwassen, officieel, maar je hebt het over iemand van 18, 19 jaar. Uh, je ouders verliezen, dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend. Uh, en dat vraagt inderdaad tijd. Uh, en een periode van twee maanden is daarvoor veel te kort. De nieuwe regels gaan gelden voor sociale huur en woningen die worden aangeboden door particulieren en bedrijven. De GGD is de komende weken hartstikke druk met het zetten van boostervaccinaties. In de lockdown die dit weekend inging, moeten er zoveel mogelijk mensen een extra prik krijgen. In Apeldoorn gingen de prikstraten al om half zeven open. Goedemorgen meneer, u bent er vroeg bij. Ja, als je nog op krijgt, dan zul je wel moeten. En ik vind het verstandig. Eh, ik heb gisteravond gereserveerd en vanmorgen mag ik al komen we om half zeven. Dus met dat betreft ben ik wel blij, ja. Vanaf vandaag kunnen ook mensen van in de vijftig een boosterprik plannen. De Britse premier Johnson ligt weer onder vuur. Er is opnieuw een foto opgedoken van een feestje tijdens een lockdown vorig jaar mei. Er waren zo'n twintig gasten, terwijl het advies max twee was... Premier Johnson zei steeds dat het ging om een werkvergadering... maar op de foto vandaag in de krant zie je de gasten wijn drinken en hapjes eten. Deze Britten zijn er wel klaar mee. Het ligt gevoelig, want nu de Omicron-variant hard omgaat in Engeland... roept de regering van premier Johnson iedereen op om zich netjes aan de adviezen te houden. En het weerlochtendag begint bewolkt, maar de zon prikt er wel steeds vaker doorheen. Het is 4 graden in Groningen en 7 in Zeeland. Komende nacht kan het overal gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een korte file tussen de Afritsoest en Blarikum. 3 kilometer met zo'n 5 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. En nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. de grootste kersthit. Hoor je op ZFM. DFM.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 de stabiele factor in Zandvoort te zijn. Er is Laat. maar één partij... We gaan het uh, niet over uh, inhoudelijk van de partij lang. hebben, meneer Bluis. Nee, nee. Ja, wel, <laughs> daar sta ik hier nu voor. Ik sta hier voor de partij. Wij, wij zitten al jarenlang in, de, in, de, in het college... en zorgen dat Zandvoort daardoor wel wat stabieler blijft. En ik denk dat Zandvoort dat echt nodig heeft. Nou ja, Zandvoort heeft uh, zeer zeker uh, stabiliteit nodig. Inhoudelijk uh, gaan wij niet over het CDA praten... en uh, over uh, hun programma, want dat gaan we binnenkort samen nou, doen... In een, uh, in een gesprek.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 Pers, het gaat om het persbericht. Het wij wij nou, persbericht, persbericht leest de pers en de, en de kandidatenlijst ja. die staat in de Zandvoerse krant. Ja, ja nou, nou, nou, nou, nou, nou, en het persbericht is vertaald in het Zandvoerse nieuwsblad in een editorial. Daar kunt u het ook goed lezen. Mm -hmm. En de krant misschien niet. Maar dan moet je aan de krant vragen. Wij hebben in onze editorial. En in ons persbericht dat duidelijk staat. En ik, ik leg nu ook uit uh, wat, ja, wat ja, ja. de visie erachter is. Ja. En uh, ik denk dat dat uh, duidelijkheid geeft. Nou, dat is nu... Uh, dat duidelijkheid. Dus hoe ja, just... meer mensen er op mij stemmen, is prima. En hoe meer er op de nieuwe fractie stemmen, is ook prima. Want dan halen we die drie zetels. En dan is de kans groot dat, je dat de we in een college kan... kunnen komen. Ja, ja in of... een college kunnen... Nee, dat we een wethouder kunnen leveren. Ja.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 ziet met het nummer Jesus is a friend of mine, dat is van een Amerikaans relie-kanaal. En dat is een, uh, een nummer dat is in de jaren 70 uitgebracht in een oplage van duizend uh, cd's. En dat is dan 25 jaar later, is dat ineens opgepakt door een Amerikaans station en werd het ineens een hit. En ik vond het wel een leuk nummer. Het dus is toch weer uh, een, een, een oplage van duizend stuks. Ja, 1978. Ja, ja. Ja.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 een collecte voor uh, Prakkie en Moor van uh, Kim van Schaik. Dus op die manier willen we uh, het diaconale en het vieren toch een beetje door laten gaan. Dat is echt een heel mooi, uh, mooi idee. Ik, uh, uh, dominee, ik zie uh, de collecte en streaming niet door elkaar inlopen. Hoe, hoe gaat dat? Uh? Uh, uh, ja, nou, meestal kunnen we ook uh, tegenwoordig met een... Uh,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 Uh, goed, laten we me weten, hè, want misschien zit ik wel aan uh, ja. uh, met mijn vrouw aan het kerstdiner. Wie weet. Nou, het, ja, het, dan... is, uh, het is morgens dominee, dus hè. Na de kerkdienst. En, uh, ja. Ik heb wel gewoon een kerkdienst op uh, eerste kerstdag. Ja, hoe laat is die? Ja. Uh, die, die is van tien tot elf.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 Oké, okay. en jullie ook verder een goede voortzetting van het programma en ook een hele goede kerst. Dank u wel. Oké, okay, goeiedag. Tot ziens. Dag.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 Uh, ik denk zelf dat het minder ernstig is dan, in, in, dan, dan vorig jaar... toen natuurlijk mensen inderdaad nauwelijks bezoek, bezoek ont, ontvingen. Maar ja, goed, met alle berichten nu zijn er zeker mensen die, die inderdaad... wat je zegt, toch eenzaam zijn. En ja, goed, wij, wij proberen daar vanuit de parochie... Uh, natuurlijk zijn er contacten vanuit onze werkgroep Diakonie, uh, de Caritas. Uh, en natuurlijk uh, zijn, hebben we de pastores die...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 Ja, je bedoelt denk ik kerst in de crypte. Ja. Um, ja, <laughs> ja, precies andersom. Kreden in de kerk zou ook een mooie titel zijn gevolgd. <laughs> uh, uh, ja, kerst in de crypte is, nou ja, is, is, um, is zonder meer de moeite waard. Ik, ja, ik zeg het met een kleine glimlach, omdat we natuurlijk, ja god, vanavond komt er weer een persconferentie. Dus we zijn een klein beetje in afwachting van of het open mag blijven. Want, je, moet, ja, je moet er vanavond... vandaag nog heen.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 52, 82, volgens mij. En wij hebben de meeste stemmen van heel Nederland. Van alle provincies hebben wij de meeste stemmen. En ook gewoon zijn van onze dorpen, hè? Had jij toevallig met de Formule 1 racers heel veel kont in je restaurant? Ah. <laughs> nou, eerlijk gezegd, die wedstrijd is begonnen in oktober. In oktober tot met 12 november. Oh, oké. Okay.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 Het gaat natuurlijk meer om het lekkere eten dan de vele stemmen, denk ik, als je, ja, als je gaat stemmen. Ja, dat vind ik ook. En, en eigenlijk dat wil ik ook de, best, de, de lekkerste eten. Mm -hmm.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 Ik, ik, zie, ik zie haar en de zus op de brommen voorbij komen. Nou zie je, misgriekelen en nu ook een humanity Humanity. Ja, ja. komt bij jou aan de deur. Hey, de, de verkiezingen zijn geweest. Hè. Je bent uh, overal winnaar. En, um, de verkiezingen gaan volgend jaar weer, uh, weer van start. Ga je er weer mee doen? Uh, nou ja, als uh, iemand van, uh, van onze gasten ons weer nomineert, nou dan moet ik natuurlijk meedoen. Ik kan niet zelf, dat, uh, ik kan niet zelf oh, ja. uh, zeggen dat ik doe mee. Je moet jij genomineerd worden. Ja, jij moet genomineerd worden. Oké, okay, nou, nou drie, dan moeten drie we drie dat. Het jaar ik ben genomineerd, nou ik doe mee en ik doe echt mijn best hoor. Voor ja, ja. het restaurant, ergens <laughs> en ook natuurlijk voor het dorp hoor. Ja, nou dan uh, wachten we af wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ik. Uh, we weten hoe jij de kampioen van Zandvoort, van Noord-Holland en van Nederland bent geworden. Waarvoor dank. Ik wens je toch een vrolijk kerstfeest. Ondanks de misschien komende dingen die vanavond bekend gemaakt worden. En dan, ja, tot ziens. Tot ziens, dankjewel. Fijne kerst voor allemaal. Dankjewel. En dankjewel voor het telefoontje. Doei doei.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 But it's very cold out here in the snow Marching to and from the enemy Oh, I say it's tough, I have had enough Can you stop the cavalry? I have had to fight almost every night that is when i say oh yes yet again can you stop the cavalry was at home for Christmas. Bang, that's another bomb on another town, while the and Jim have If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop.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 Christmas bells rang up from the land Asking peace of all the world and goodwill to land The baron had Snoopy dead in his sights He reached for the trigger to pull it up tight Why he didn't shoot well, we'll never know 3FM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.